Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Bij het Utrechtse studentenkoor zijn leden geschorst naar het rondsturen van een bangalijst. Het gaat om een PowerPoint-presentatie waar 30 vrouwen op staan... en waarin ze allemaal worden beoordeeld op hoe goed ze in bed zijn. Er worden dingen gezegd als lekker gel en moet snel geneukt worden. En ook worden hun namen en telefoonnummers gedeeld. De vrouwen zijn allemaal lid van de Utrechtse Vrouwelijke Studentenvereniging, UVSV... Het bestuur daarvan zegt in een eerste reactie dat ze zich kapot schamen... en dat de leden achter die actie geschorst zijn. Bij de Groningse studentenvereniging Vindicat ging in 2016 ook een banga lijst rond... en daarna werd er één lid geschorst. T. de neef van Ridouan Taghi, moet 26 jaar de cel in voor de moord op Dirk Wiersum. Die advocaat stond Nabil B. bij in het Marengo-proces. T. zou de moord geregeld hebben. Zo zorgde hij voor de auto waarmee Wiersum in de gaten werd gehouden... Verslaggever Roel Paal was bij de zaak. Ja Roel, er zaten nog negen verdachten in de zaal vanochtend. Ja, zij zijn ook uh, allemaal veroordeeld. Ze hadden zich schuldig gemaakt aan een heel scala aan misdrijven. Zoals het stelen en het uh, helen van auto's. Uh, wapenbezit. Uh, een aantal mannen is betrokken geweest bij een uh, mishandeling van een criminele concurrent. Om het even zo te zeggen. En volgens de rechtbank waren ze ook allemaal lid van diezelfde criminele organisatie. Die werd geleid door uh, Anwar T. Hun straffen varieerden, maar één kreeg... Uh, een stevige douw, namelijk zeven jaar. En dan nog nieuws over dit. Hallo Jumbo, jullie hebben allemaal van die fantastische aanbiedingen. Waaronder super goedkope kiloknallers. Nu heeft Wakker Dier ook eens een aanbieding. Jullie stoppen met kiloknallen, dan komt Wakker Dier een dagje vakken vullen. Ja, en Jumbo geeft nu gehoor aan die oproepen. En stopt als eerste supermarkt in ons land met de aanbiedingen op vlees. Bakkerdier is blij met die stap, omdat het uiteindelijk ook leidt tot het eten van minder vlees. Vanaf eind mei zijn er in alle winkels van Jumbo en online geen aanbiedingen meer voor rund, varkens en kippenvlees. Heb ik nog het weer. In de loop van de middag komen er pittige buien aan met onweer, hagel en windstoten. Het blijft wel zacht, een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Dan dansen als zelf en samen dansen, leliekransen leren haar, kom maak muziek, pluk een bloem. Nu speelt de blikkenblazers, bent die meer dan honderd nummers? Kent het goudgelokte lente, de speelt fluit. Gekleed in vijgenblad van schuim, Dylan door het hemelruim. Speelt Dienen op zijn harp en gouden luid. ik niet! Zijn plukken bloem. Ja, dit was natuurlijk uh, Bouddhina Groot met Picnic. En welkom ja. terug, luisteraar. Welkom terug. Ja. We zijn er weer. We zijn er weer. Dus, uh, Nog een klein uurtje en dan gaan wij ook weekend vieren. Ja. Want morgen is het weekend. weekend. Hey. <laughs> Nou, ik heb een leuk stukje van Edwin Evers. Uh, dat gaat over... Kijk, dat wok is een beetje aan het doorslaan. Dat mensen hebben tijd te veel, geld te veel. En hebben gewoon niets anders te doen dan. Dus uh, moeder mag niet meer. Dat is uh, generaliserend. Echt waar? is echt waar. Je mag geen moeder meer zeggen? Geen moeder meer zeggen. Dat is uh, de ouder waar je uit geboren bent. Oké, okay. en mama en zo? Uh, nee, dat is... Uh, de. Opa? De, oma? Nee, nee, nee, nee. Vader mag dus ook niet. Nee, nee, nee, nee. Niks meer. Ik, ik, ik, wat, wat daarvoor in de plaats komt, weet ik niet. Nou, we moeten we eens op opzoeken. Maar, uh, uh, voor, voor vader. Ja, maar vader goed, vader. dit is, gaat over de moeder. Oké. Okay. Ja? Ja. De is voor je klaar. Dat is toch de avond waar je geworden Ja, het woord van de week is... We mochten het even niet meer zeggen. In plaats daarvan moesten we zeggen: ja. Ouder uit wie een kind is geboren. Ouder uit wie een ja. kind is geboren. Ja, ja, ja. Nou, en Er zijn natuurlijk ja, ook ja. heel veel liedjes die niet meer kunnen. Want, uh, ik weet niet of je die van Corrie Konings nog kent. Oh ja, ja, ja natuurlijk. Die klassieke van Corrie Konings geeft oh, ik nog. Die nog. Kan, dat is een, klassie die is die dan een, dan een klassiek. Die moet dan, dan zo worden, mensen. Die staat er altijd voor je klaar. Dat is toch de ouder waar je uitgeboren bent? Dat is toch raar? Dat is toch raar? Maar heel erg ingewikkeld, het wordt heel ingewikkeld, inderdaad. Ja, toch? Het wordt. Uh, Mama, je ouder, bent. waar ik geboren ben. Oh. <laughs> dat, weet je dat je dan de rest van die zin niet meer weet, daardoor. Nee, maar Mama, je. Bent. Oh ja. Ouder, waar, je, waar ik uitgeboren ben... je bent de liefste van de hele wereld. Hey. Yeah. Ouder, waar ik uitgeboren ben... je bent de liefste van de hele wereld... ben jij. Ouder, waar ik uitgeboren ben... je leerde ja. me lopen. Stop maar. Oh, Nijssel, ik vind hem leuk. Je vindt hem heel leuk. Nou, zoek nog meer van dat soort leuke dingen. We gaan ik door ga met nou. Edwin maar nu de Edwin Hawking zingers. Uh. Ik happy. Oké, okay, we gaan even door op moeder. Ja, nee? ja, ja want ik, er is net NOS-nieuws binnengekomen. De minister grijpt in... moeder wordt toch niet ouder... uit wie een ki het kind geboren is. Oh, nou heb ik hier Saïd el hosani Dat is degene die de Zandvoort Lacht organiseert. Ja. Omdat ik van Hugo de Jong gewend ben... dat hij domme ideeën doordrukt... verwachtte ik ook dat het woord moeder... zou worden vervangen door ouder... uit wie het kind geboren is. Ik heb... 10.000 mokken gekocht waarop het woord moeder nog steeds staat. Beste moeder van de wereld, enzovoort, enzovoort. Ik dacht daar vet veel geld mee te kunnen vragen, omdat het een collectors item ging worden. Ja, ja. Ook heb ik de mokken en t-shirts gedrukt met de tekst erop. Mijn eerste woordjes waren ouder uit, ouder uit wie ik geboren ben. Ja. Weer ja. heeft Hugo de jongen me dus financieel geknakt. Ja, het wordt ook gek inderdaad. Dat ja. is toch een beetje zelf waar we het vorige keer over hadden? Ja, al vier die, uh, ja, ja paarden in de draaimolen. Wat dat het niet mag. meer mag. In nee. tal, ja. Ik las toen net uh, trouwens een berichtje van een topspringruiter... die uh, geschorst is. Omdat in die het... om, nee, omdat hij die vanwege dierenmishandeling... Oh. dat hij die verdacht wordt van uh, mishandeling van zijn paarden. Oh, oké. Okay. Omdat hij moest wat sneller lopen of zo. Nou, het, het, vroeger uh, ja. dan had je die, uh, een aantal springruiters die deden prikkerdaad op de bovenste balk. Dus als een paard die aantikt met zijn benen... Oh ja, dat voelt hij ja. dan wel ontzettend. Dus dan ja. trekt hij nog net even extra... Die, die zorgt dan wel dat hij ja. daarna niet meer nee, die balk niet. raakt. Ja, ja. Nou, dat mag niet. Terecht natuurlijk. Oh, oh. Ja. Dus... Uh, Oké. Okay. Maar goed, dat soort dingen dat... Uh, maar goed, weet je, ik nou, heb, ik je heb al... het... Met heel veel dressuurruiters ook, hoor. Ik heb ja? die, die, die Olympische Spelen toen gekeken. Die komen nu weer in Parijs, natuurlijk. Ja. Ah, het ziet er niet uit. Het, ziet er, het, het is echt dieren ja. dieren dierenmishandeling. Dat, ja? dat, zoals dat... Ja, het is betere trek- en rukwerk aan zo'n mond van een paard. In. Er zit wel een, een behoorlijke stang in. Ja, ja. Oh, wat, wat, en dat doet ja. best wel pijn. paard vindt het ook niet leuk om uh, dat soort pasjes te maken, of zo. paard vindt het wel leuk... Een ja? paard vindt het in vrijheid hartstikke leuk. En je kan die dingen hartstikke goed aanleren en al dat ja, soort dingen ja. meer. Maar een paard vindt het niet gedwongen leuk. Want oh, okay. je ziet ja. ook waarom... Als een paard kan je heel mooi kan je een loodlijn trekken. Als je kijkt naar het hoofd van het paard en dan één uh, ding naar beneden... Ja, dan, naar beneden. Uh, dan loopt hij goed. Maar je ziet vaak dat... De, de, de, achter de oren een knik zit van het paard oh. waardoor hij dus daarachter gaat lopen ja, ja, dus okay. dan krijg je ja. niet zo'n mooie loodlijn ah, oké okay. nou, ik zal zo opletten ja. ja, dat doen mensen ook niet goed wij moeten ook veel meer rechtop lopen inderdaad Ja. ja. oké, okay. maar goed jij bent nee. even paardjes aan het kijken ja. dan zal ik <laughs> nog wat muziek draaien <laughs> de White Stripes met Seven Nation Army De White Struis met 7 Nation Army. Mooi. En we gaan nu verder met de uh, Acid Wars van Harry Starrels. Come on, Harry, we want to say goodnight to you.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 Het is vandaag uh, 15, 40 jaar geleden dat Queen uitkwam met Bohemian Rhapsody. Ja. En dan willen we toch wat aandacht aan besteden en hebben we hebben wat uh, leuke parodieën. Parodieën erop mee. gedaan. Dit is uh, van uh, Mr. Chicken, zijn ja. koffer. Scara-boosh, oh, boosh Would you do the fun, don't go Underhold and lightning Very, very frightening me Gully Leo, Gully Leo Gully Leo, Gully Leo, Leo. Figgo Magnifico I'm just a poor boy Nobody loves me He's just a poor boy from a poor family Spare his life from this warstrasity Easy, come You'd go. will let you Let me go. Build a wall. Oh oh no, we will not let you go. go. Oh oh we will not you go. Bill, oh oh we ah. let you <sucht> go. Let me go. We will not let you go. Let me go. We will not let you go. Let me go. Let me go. Let me go. Let me go. Let me go. Let me go. Let me go. Let me go. me me for me For me Don't me and my eyes So you think you can love me and leave me to die? Oh, baby Can't do this to me, baby Just gotta get out Just gotta get right out of here Deze misschien ja. ah. nee, ook niet oké nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou laten horen welke had je nou Als ik had uh, queen uit uh, live in Korea Oh, oké okay. ja en daarvoor hoorden we uh, Donald Trump bohemium <laughs> ja. repspoedie en daarna de daarvoor de um, ik heb een nieuw We van ouwe, zo uh, aan De zo. Kan <laughs> die, van die blaaskippetjes. Voor van die Het allerbeste internet in huis. KPN Superfiber. Ja. Dat is KPN glasvezel. Ja. Op zijn snelste. Dat de allemaal niet doen okay. en kunnen. Ja. Is Oké. dat was uh, 40 jaar. Queen uh, met Bohemian Rhapsody. Rhapsody. Ja, mooi toch? Ja, ja, toch? Ja. Maar toen ik dat hoorde kreeg ik de, de urge om Cliff Richard met. Uh,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 For me and you We're going where the sun shines brightly We're going where the sea is blue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 Dit was uh, spinnetjes met uh, Ronnie gaat naar huis. Daarvoor hoorden we Zo. Ja. Heb je nog wat leuk nieuws? Ja. ja? Ik, uh, je denkt altijd dat uh, elektrische auto's echt het schoonst zijn van de wereld. Mm -hmm. Maar dat is dus niet zo, al dus een Amerikaans onderzoek. Elektrische auto's worden geacht al dan niet na een bepaald aantal kilometers... beter te zijn voor het milieu dan auto's met een verbrandingsmotor... of een zogeheten hybrides. ...die deels elektrisch kunnen lijken, rijden. Maar de Amerikaanse Council of an Energy Efficiency Economy... ...afgekort de ACEEE... -E -E, ...een non-profit organisatie die beleid ontwikkelt om klimaatverandering tegen te gaan... ...vindt hybride auto's minder schadelijk. De ACEEE... -E, Evalueerde nieuwe auto's op basis van de impact voor de menselijke gezondheid. Waarbij werd niet alleen gekeken naar luchtvervuiling door de productie en de sloop van de voertuigen... ...maar ook de productie en distributie van brandstof of elektriciteit en de uh, uitlaatemissies zoals uh, CO2, NOx en uh, fijnstof. En daar kwam uit dat de beste auto voor de planeet is volgens de organisatie de Toyota is. Deze hybride kwam er als beste uit de test van 1200 voertuigen. Daarbij kon een maximale score gehaald worden van 100 punten. De Prius haalde 71 punten. En daarmee verslaat de Japanner alle elektrische auto's op de markt. Nou, ja, ongelooflijk, inderdaad. Ja. ja. Dus uh, volgens een Belgisch onderzoekswebsite, uh, Cocar, komt deze studie op een moment waarop de auto-industrie vaagtekens plaatst. ...bij de waarde en de haalbaarheid van volledig elektrische wagens. Meerdere oudere autofabrikanten vertragen de overgang naar een volledig elektrische gamma. Als de Mercedes, Renault en Skoda hebben verklaard dat ze uh, tot het laatste moment plug-in hybrids blijven produceren. Schrijft de site. Dus... Ja, nou, het verderop staat vind ik ook inderdaad. Ja. Ook twijfelen autoverkopers in toenemende mate over de aanschap van een elektrische auto. In heel Europa worden subsidies en andere voordelen voor elektrisch rijden teruggedraaid. Met als gevolg dat de, uh, de verkopen inzak. De, in Nederland dreigen eigenaren van elektrische auto's na 2025 volledige wegenbelasting te moeten betalen over hun voertuigen. Gezien de relatief zware gewicht van de accu's... wordt het voor veel modellen een dure aangelegenheid. Ja, ja. ja, ja. dat, kan je natuurlijk dat is... Uh, ja. Ja, ja, absoluut. Waterstof hoor je eigenlijk ook niet van. Nee, en dat, dat lijkt mij nou juist... dat lijkt mij nou de, ja. de ideale oplossing. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar er zitten ook batterijen in, hè? is ook deels elektrisch. Ja, deels ja. elektrisch. Ik okay. heb het een keer opgezocht. want ja. Ik dacht, nou, dan heb je gewoon een motor... en die rijdt dan op... Uh, Waterstof, waterstof maar dat is dus ja. niet helemaal zo. Oh, de, okay. Waterstof uh, uh, zet, de het zet de accu's aan. Oh, oké. Okay. wordt dus omgezet in elektriciteit. Ja. En dat wordt... Oh, het is okay. ook dus een soort ja. hybride. Ja. Maar ah. dan met waterstof. Ja. Maar ja, ik, ik wacht daar nog altijd op. Maar ja, ik wacht <laughs> al zo lang. Ja, daarom. Ik zou mijn mijn niet inhouden als ik jou was. Huh? Nee, maar, maar dat doet mijn autootje wel. En die doet het eigenlijk best wel goed, hoor. Tot ja, op heden. Echt. Ja, die is voor mij ook hoor. En ik rijd ook niet meer zoveel auto. Nee, nou ja, ik rijd nu dan wat meer tegenwoordig. Oh, naar om, Haarlem natuurlijk, hè? Ja, ja. Ja, naar Haarlem steeds. Ja. Dus. Oké. Okay. Ook nog even vertellen dat uh, morgenochtend is natuurlijk weer uh, Goedemorgen Zandvoort. Live ja. op de ZFM Radio. En uh, nou, we gaan een stukje voorlezen. Het programma van Goedemorgen Zandvoort Live op ZFM Radio.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 De komende zaterdag komen de volgende gasten aan de boord. Ik ga me gewoon even door. Susanne van der Broek, oprichter van het Surfproject. Uh, wat surfles aan kinderen met het syn syndroom van down gaat geven. Dan is uh, Carina Veren live bij het festival circulair bij de Haarlemse kweektuin. Ja, ben ik wel eens geweest, erg leuk daar. Ah oh ja? ja, ik ben er nooit geweest. Op al, al die tuintjes in de, in de duinen, die daar, daar zwemmen de eenden. Ja, klopt. Ja. Er komen geen uh, aardappeltjes af. Nee. Dit jaar, ja. nee. Nee, nee. Veel te veel, ja. Ja. Ja. ja. En als laatste in het eerste uur komt de uh, Tan van de werkgroep Artistiek Zandvoort over lang levende kunst, want kunst verbindt. Het uh, eerste item na uh, nieuws en reclame om 11 uur is Willem Strooman over Classic Concert van uh, 1703 Klassiek in de klas. En 175 jaar knipscheerorgel in de protestantse kerk. En zoals we allemaal weten, Willem Strom is een heerlijke verteller, dus uh, ga luisteren. Daarna krijgen we Carine Veren die nog steeds live uh, bij het festival Circular bij haarlemmer Kweektuin is. En die gaat dan uh, deel 2 van haar interview doen. Ja. En dan uh, als laatste, de opvang van de Cariners, Oekraïners, is met een jaar verlengd. En uh, daarover praten we met Marijke Wetselaar, districtmanager bij het Rode Kruis. Daar kwam ik trouwens net een heel interessant artikel over te, tegen, dat uh, pre, uh, president Macron, die krijgt uh, bijval van uh, Letland, uh, de premier. Oh, okay. dat, uh, om troepen te sturen. Rusland om aanpakken. Rusland aan te pakken. <laughs> Oké. Okay. Ja. ja, ja. Oké. Okay. Dus... En nogmaals, het is morgen weer een speciale uitzending, want naast Ben Sonneveld als presentator hebben we ook David Molenburg. Die komt ook mee presenteren. Dus ga luisteren morgen ja. en laat je verrassen door alle goede vragen van onze David. Oké, okay, nog meer muziek? Nog meer muziek, ja. Ja. Kan nog, hè? Kan oh, ik heb nog... Uh, oh, ja. Ik heb nog wel uh, wat uh, evenementen. Ja, natuurlijk. Oké, okay. bijna vergeten. Evenementen Ach, ja. bijna vergeten. Dat kan niet, hè? Kan uh, niet. In het Zandvoortsmuseum is het verborgen verleden van Zandvoort. Uh, allemaal uh, bunkers. En... Uh, nou, dat is heel interessant. Ik was laatst op de boulevard, uh, gisteren. Ja. En daar heb je toch van die... Uh, uh, van die ja. billboards. Die billboards inderdaad, ja. ja. Maar die snapte ik niet helemaal. Zijn er wat tekeningen van badgasten ofzo, of zo? Ja, dat is een of andere Duitse kunstenaar die uh, badgasten getekend heeft. Oh, oké. Okay. Dus ja, uh, ja. ja, ik heb het niet goed gelezen, uh, dus uh, mijn fout. Maar. Aanstaande maandag is Pride at the Beach de kick-off in het Amsterdam Beach Hotel. Uh, 19e is een informatieavond uh, uh, over de bouwplannen van het Badhuisplein. Alweer, de tweede dan? Ja. Okay. Ze zijn ja. wel heel veel van plan hoor. Maar ik zie nou niet wat ze van plan zijn met die flette rotonde. Die zie ik, helemaal. Ik zie ik op die tekeningen. Ik, uh, ik had net een tekening. Die zie ik ja, helemaal niet komt... terug. Dus flette de rot, de, de, op het Badluishuisplein heb je op, het, heb je op de hoekje die, die piraat zitten, weet je wel, de ja, zeerover, het ja, ja. pannenkoekenhuis. Ja. En daarboven heb je een flat. Ja, klopt, maar die staat. zie ik niet terug op, die uh, tekeningen. Ja? Staat er nog wel. Die ja? niet gesloopt. Nee. Oké. Okay. Dat denk ik niet. Had die tekening nog gezien? Even kijken, waar heb ik hem? Deze. Oh ja. Zie je? Of het moet... Ja, dit, dit nee, je krijgt het dorp in, hè? Dus uh, linksvoor moet hij dan nou staan. Deze moet het dan zijn. Dat, is, dat zal hem zijn, ja. Oké. Okay. Oké, okay, nou, ja, ik moet zeggen, werk. de tekenaar uh, heeft me aardig op verkeerde been gezet. Ja. En daar maar gaat allemaal, dan het hele casino weg? Ja, daarbovenop wordt wat gebouwd, een groot uh, luxe hotel. Oké. Okay. En daar links worden allemaal appartementen gebouwd. Ja. ja. Oh, ja. ziet het er ziet er wel leuk uit zo, ja. Ja, het wel ja. ja. ja. Is het is een hamerstuk geworden, oh. Is het is een hamerstuk geworden, nou, dan heb je er weinig in te brengen nog. Ja, dat <laughs> ja. Oké, okay, vandaar is een informatieavond, ga, ga maar. In de 19 ook, ik zal het zeggen, ja. Kenny, ja. Je interesse? Ja. ja, kan je kijken of dat okay. wat het is. Oké, nog heb meer. Ik? Wat heb ik nog meer? Uh, dat is dus de 19e. De 20e ja. is de Ramadan-Idvar maaltijd. Dat Daar staat verder niet. weinig ...hele uh, informatie over. Dus Favoriete Ramadan? Ik de, dus de, denk dat de laatste dag van de Ramadan is. Oh, dat is het mogelijk geneten, ja. Uh, ja. Oké. Okay. En zaterdag, de 23 is de 30e van Zandvoort. Dus dan een wandeltocht. Ja. En de 24e. Maart is de circuit En dan is echt een heel groot deel van het dorp is, uh, afgezet. Ja, de 24e, hè? Ja. Daar valt wel mee alleen uh, de Noordboulevard volgens mij? Ja, maar bij gedeelte van de Engelbertlaan en de Haltestraat is afgezet. En, oh, ja. Uh, die die van daarvoor de... is ook afgezet, daarbij uh, het Louis-Davids-Carré. Het... Ja, ja. Dus. Oh, Oké, okay. ik zie alleen maar borden van uh, Noordboulevard. Ja. <coughs> Oké, okay, nou ja. Dus dat is er in het dorp te doen. Ja. Dan is er in de uh, Liefde. Wat is er in de Liefde te doen? Klaas Eerden, de Sold Out. Uh, 17e is. Ja, het is zondag hè? Ja, dat is zondag. 19 euro kost dat. Uh, oma Beb Rietveld, het uh, lak-examen. ...brengt met dit uh, vertelconcert het waargebeurde verhaal van de kunstenares Beb Rietveld. De oudste dochter van de architect en meubelontwerper uh, Ger Gerrit Rietveld. Dus het is een muzikale oh ja. intro. Gerrit Rietveld kennen we natuurlijk wel, ja. Ja. En dan is er in de stad Schouwburg... ...zijn de dansdagen van uh, Haarlem, maar dat is in april, van 12 tot 14 april... En um, wat is er op korte termijn te doen? Uh, even kijken, Robin Hood voor de kinderen van 6 plus. Ja. En uh, dat begint om half acht, zaterdag 16 maart. Pieter Derks, ja, leuk. Dat is uh, woensdag uh, 20 maart en donderdag 21 maart kan je eens naar die bovenste gaan, kijken of die leuk is? Herman. Herman. Zo, dat, dat is een toneelstuk. Een Eva van de Krucht. Oh, uh, ja, een teneelstuk. Wat ja, doe ja. je als je partner na 26 jaar huwelijk aan de kant zet voor een ander? Het overkomt Herman die deze tragicomedie over een midden-vijftiger gebaseerd op de gelijknamige boek van Mark van der Bree. Oh, oké, okay. ja, ja. Dus ja, ja. het is een uh, ja. tragedie. Dus... Nou, het is uh, toch weer uh, bijna tijd geworden, ja. ondanks alle ellende, ondanks de muziek die we weggegooid ja. hebben, koptelefoon <laughs> weggegooid. Dus... Ah, ik heb met je te doen, echt. Ach, gelukkig, eindelijk ik, iemand. Ja, ik ja. Uh, vind ja? het heel erg. Ik ook. Nou, goed, uh, luisteraars, bedankt voor deze support allemaal, huh? alle telefoontjes en uh, sms'jes en whatsapp'jes om mij toch te steunen in deze moeilijke tijden.